...met het NOS-journaal. Sinds de moord op de 17-jarige Lisa uit Apkoude... voelen veel jonge vrouwen zich nog onveiliger op straat. Zo'n 4000 jonge vrouwen zeggen tegen NOS Stories... zich altijd al onveilig te voelen op straat. Maar voor 1600 van hen is dat gevoel sinds de dood van Lisa nog sterker geworden. De pas benoemde demissionair minister Ford van Oosten wil laten onderzoeken of er oplossingen zijn voor dat onveiligheidsgevoel. Zijn voorganger keek naar de legalisering van pepperspray... en Van Oosten wil dit verder onderzoeken. Qatar is woest op Israël na de aanval op kopstukken van Hamas in de hoofdstad Doha. Het land spreekt van een schending van het internationaal recht. Israël zou meer dan tien gevechtsvliegtuigen hebben ingezet... bij een aanval op een gebouw waar de kopstukken van Hamas waren samengekomen... om te praten over een Amerikaans voorstel voor een staakt het vuren met Israël... Hamas zegt tegen Al Jazeera dat de gehele masleiding de aanvallen heeft overleefd. Voor het eerst in tien maanden zitten er weer te veel mensen in het opvangcentrum Inter Apel. Volgens het COA waren het er 34 te veel. Het COA noemt dat een onwenselijke situatie voor bewoners, medewerkers en omwonenden. Doordat er te veel mensen zitten, moet het COA aan de gemeente Westerwolde een dwangsom betalen van 50.000 euro. De Belgische prins Laurent heeft bekend dat hij een zoon heeft... met de 65-jarige Vlaamse zangeres Wendy van Wanten. De jongere broer van koning Philip maakte het nieuws bekend... aan het Belgische persbureau Belga. Het gaat om de 25-jarige Clement van der Kerkhoven. Hij werd geboren voordat Laurent zich verloofde met zijn huidige vrouw Claire. Zij trouwden in 2003 en kregen drie kinderen. Mogelijk heeft de bekendmaking te maken met een nieuwe documentaire over Clemens die vanavond door de Vlaamse omroep VTM zal worden uitgezonden. Het weer de regen trekt vanavond via het noorden het land uit. Vannacht blijft het dan droog. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Ook is er kans op mist. Morgen zon en wolken... en grotendeels droog bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Badoverdorp en Beverwijk is de vertraging een kwartier... Op de ring van Amsterdam, de a Noord richting zaanstad, een kwartier vertraging. En tot zover de ANDB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. The leaves are brown.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 in the rain. In the rain. In the rain. It's still september. In the rain. Een hele goede morgen, luisteraars. Welkom bij ZFM Jazz: samenstelling, presentatie vandaag in handen van Alcohol Beuving.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 Bel het voor de beauty.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 A wave has lost all the twinkles to you. You follow that call, those secrets of light. Right through your hands, sing sweet mystery. Ja, dat was Claudia Voorbach, een uh, Duitse jazz zangeres uit Tübingen. En uh, ja, de zinnen moeten waard. drummer Felix Schrek, contrabas Axel Kuhn en pianiste Martin Seuros. Ja, mooie, mooie CD geworden. En uh, dan kom ik bij een hele nieuwe CD. Uh, Joe Lovano, die speelt samen met, uh, met het trio Wassiliewiczki. Marcin Wassiliewiczki trio. En dat zijn mooie improvisaties en een nummertje... Even kijken, Joe Lovano, ik had hem met ergens klaargezet hier. Love in the Garden vind ik een mooi nummer. Mm.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 I'm the way. Bijzondere klanken van, ja, Belgische jazz soul soulzangeres. De moeite waard, zou ik zeggen. Splinternieuw, dus uh, ja, misschien moet je er even aan wennen. Uh, wat niet splinternieuw is, maar toch ook nog niet zo heel oud... is Orin Evans en de Black Black and the Captain Black Big Band. Het mooiste CD geworden. En een uh, nummertje Blues in the Night wordt gezongen door Lisha Fisher... Take going back.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 dit uh, mooie nummer. Het uh, mooie cd. En we gaan eens even kijken wat we nu gaan draaien. Oh ja, ik, ik heb iets moois klaargezet. Het nummertje Stardust kent iedereen. Veel al in de uitvoering van Ned King Cole. Maar dit is een uitvoering van uh, Allison Young... samen met uh, Jos Turner, gitarist. Luister en geniet.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 song that will not die Love is now the stardust of yesterday The music of the years gone by Sometimes I wonder song. The melody haunts my reverie, and I am once again with you. When our love The stardust of a song behind the garden walls. When stars. Ja, prachtig, wacht, een prachtig lied en fantastisch gezongen door Alison. Jan, uh, prachtige stem. Uh, en, ja, een beetje tijdloze warmte zit er in die stem. En ja de even kwaliteit om te zingen, absoluut. En de gitarist, uh, uh, uh, de gitarist uh, uh, Josh Turner kan er ook wat van. Dus een prachtig nummer. Wil je het nog eens horen? Het staat op YouTube. En dan kan je het rustig nog eens op je gemak naluisteren. Dan gaan we verder met weer de echte jazz. Christian McBride. Kent iedereen natuurlijk.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 Christian McBride, Gagel, Christian McBride hier hebben we knight Nighttrain.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 10 uur de baard dicht, oh, ah. de, om 10 uur de baard dicht. Anders ja, denk je dan hoe won is op het dit ster. Uh, ik bedoel, ja, het is al dierzat allemaal. Nee? Ah. Nou, dan gaat hij dan vanuit de Boerenhofstetelaar. het programma session van de tros. Ow, kwel. zou ze dat haar van me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 En ik heb gekozen dus voor het nummer... wat ik net al liet horen in de originele uitvoering... van uh, Elliot Smith, Between the Bars... en nu in de uitvoering van Brad Meldau. Komt-ie. Mooi nummer. Geniet.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 Together we will follow the sun Together we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 Mooi nummertje. Tot de klok van 11 uur.